Auzubillahimine shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusalli ma la rasulihil karim. Amma ba'd. Fa'uzubillahimine shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sadaka Allahul azim. Mahandelik, surah al-fatiha. Al-Aksa van. En alhamd. Is alleen for Allah. De Rabbil Alamin, de Heer der Werelden. Surah Al-Fatiha is een smeekbede, een du'a, dat we elke dag van ons leven lezen. Als we het minimum verplichte salah naleven, die we moeten doen, dan zouden we deze smeekbede tenminste 7 keer per dag reciteren. Dat wil zeggen, de in de voorstere kaart van Namaz, Kvijr, Zohar Assar. Maghrib en Isha. Weet hier heb ik hier niet meegerekend, omdat het in deze telling van 17 niet vers is, maar het is wajib. Vers wil zeggen verplicht, wajib, onvoorwaardelijk. Sunnat, voorwaardelijk en navel, is vrijwillig. Het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft verplicht... Om dit gebed, Zora Fatia, tenminste 17 keer per dag te resideren. omdat de maas dan niet compleet is, leert ons hoe belangrijk Al-Fatihah is. De vraag die u uzelf zult kunnen stellen is: hoe belangrijk is het dan voor u om deze Zora in uw hart te hebben opgeslagen, net als op een harde van de computer, en in te printen in uw hersenen? Vervolgens leren om altijd te reflecteren. Op deze sura, aangezien uw Heer u heeft geboden om het tenminste 17 keer per dag te reciteren. Deze sura, zo sur al-Fatiha, is de toegangspoort tot uw Heer. Als u alleen maar zou realiseren wat de betekenissen zijn die deze sura bevat. Dus, inshallah, moeten we streven om zoveel van zijn betekenissen uit het dossier te leren als mogelijk is. Met deze tafseer, de exegese toelichting, commentaar op versen, woorden, geef ik u inshallah meer inwijding in de kracht, de macht, en het noor, dus het licht van deze surah, waardoor u ook spiritueel zult groeien en ook ik zelf. Meer boeken en artikelen kunt u lezen, beluisteren en downloaden van mijn website tangali.net Zoals we in de in zijn al hebben gehoord en zijn incensie noemden is Surah al Fatiha en dua. Wij smeken van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij smeken van hem wat wij het meeste van ons wij het meeste van hem nodig hebben. Wij smeken niet voor geld of macht en aanzien. Niet voor seks of eten. Wij smeken hem niet eens voor een toegewijde echtgenoot of echtgenoten en vrome kinderen. Wij smeken hem niet eens een toevluchtsoord tegen calamiteiten, nog versoepeling van problemen of genezing van ziekten. Wij smeken hem niet eens toegang tot de tuin, dat is het paradijs, en een redding uit het vuur. Nee, dit zijn niet wat wij van hem smeken in dit gebed, Al-Fatiha, Omdat er iets is dat wij veel meer nodig hebben dan een van deze genoemde zaken. Maar wij smeken... Om hemzelf, Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben Allah nodig. Wij moeten dicht bij hem zijn. Hisbullah, zoals Allah dat in de Koran ook noemt. His groep Allah, groep van Allah. Niet letterlijk bedoeld. Allah is alleen, heeft geen groep. Maar de nabijheid. En dat is wat hij ons leert om in dit gebed te smeken. Hij leert ons om het station van nabijheid van hem te smeken. Niet alleen leert Allah Tala ons dit gebed, maar ook laat Hij ons in deze Surah Al-Fatiha de etiket zien van het doen van dua. De manier of de methode die we zouden moeten volgen, hoorden we van Hem smeken in de statsie van de vorige Aya, de basmala, leerde Allah Tala ons al de betekenis, de macht en het nood van basmala. Hij vertelde aan ons, aan het begin van surah al-fatiha al, Allah zij het begin. Bismillah, Allahs naam zij het begin. Hij vertelde ons om elk van onze goede acties te beginnen met zijn naam. Zo worden wij geleerd om hem te herinneren en die daad aan hem toe te wijden. Dit is iets wat wij moeten doen, zelfs als wij dua doen. Wij moeten eerst aan Allah subhanahu wa ta'ala herinneren wanneer wij ons dua doen. Bijvoorbeeld, een dua is, beginnen met de schrift te reciteren, omdat Allah subhanahu wa ons dat heeft opgedragen. Zo lezen we dat in de heilige Koran. Inna Allahumma la ikatruyu Yusaluna nabi. Ja ayyuhu zina Amanu salu alayhi vaslimu taslima. Daar zeggen Allah en zijn engelen, ongetwijfeld Allah en zijn engelen, die sturen de rood op de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, o gelovigen. Stuur ook de lood naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Vervolgens moeten we Allah ta'ala loven door te zeggen, O Allah, Gij zijt de Ghalik, Gij zijt de Rahman, wa Rahim, Gij zijt de Oulu, wa al -Akhiru. Gij zijt de Heer el Werelden, Rabbil A'lamin. O Allah, Allah lof zijt aan de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Zeg gezin en metgezellen en de oude kamerlijen, O Allah verhoogt hun status en ik presenteer deze zegen van mijn nedergeïbadet eerst aan hen. En smeek gij jegens hen mijn goede wensen te doen vervullen. En dan vervolgt u met uw smeekbede wat u wil en voor wie u een doa doet. Dit is een methode. Wij kunnen dus geen doa aan hem doen terwijl onze harten van hem leeg zijn. We zijn zelfs verplicht die doa aan Allah toe te wijden. Wij moeten van hem smeken in nederigheid. Zo zien wij dat zelf in onze doa. Wij zouden moeten zoeken naar manieren om hem te behagen. Wij kunnen niet eens aan Allah vragen of smeken die hem zal tornen, Boos maken. Zulke zaken moeten we achterwege laten. Wij kunnen hem niet vragen om iets wat verboden is in zijn wet, of iets anders om anderen een schade toe te brengen. Zelfs in onze smeekbeden naar Allah zullen wa ta'ala, wij ons moeten smeken, dichter bij hem te komen, zoals eerder verbeld Hezbollah, door alleen te smeken om hem te kunnen behagen. Op een dag vroeg Moesah, het zegt Moesah aan Allah wa ta'ala, O Allah, Waar zet gij als uw dienaar, uw aanbieder, gij gedenkt? Allah ta'ala antwoordde. O Musa, dan ben ik voor hem, achter hem, links en rechts van hem. Dit is niet letterlijk bedoeld. Omdat Allah ta'ala vrij is van plaats en tijdsmeting. Maar Allah gaf hierop antwoord op de brutale woorden van de Satan, Iblis. Toen hij werd verbannen en hij niet wilde zodat ze dat doen voor Hazrat Adam al Islam, toen heeft hij het verbannen naar de hel. Hij vroeg Allah, O Allah, geef mij respect door de dag des oordeels. Allah heeft hem toen uitgesteld, zijn verbanning naar de hel. Vervolgens zei Iblis: Ik zal Adam, Hawa en zijn kinderen verleiden naar de verduisternis, de verdoemenis, en doen afdwalen van het rechte pad, door van voren, achteren, links en rechts naar de mensen toe te komen. U ziet dus als wij allah zo van gedenken dat allah ons absoluut zal beschermen. Dit was de inleiding van Surah Fatiha en de macht ervan. Nu ga ik Surah Fatiha in de kern uitleggen inshallah. Surah Fatiha is ook de sleutel van de Koran. Het is een gebed, het is ook genoemd Omul um Kitab, de moeder van het boek. Boek, de Al-Kitab, de Iman Jalaluddin al-Sayyuti in zijn Tachid geschreven, of in zijn boek Al-Ikan al-Koran, geschreven dat hij meer dan 55 namen heeft aangetroffen in de hele koran die op zichzelf verwijzen naar de Koran-Sharif al-Kitab, al-Mubin, al-Mubarak, al-Karim. En zo is dit al-Kitab, de moeder van het boek. Zo lezen wij in het Misi Sharif een overlevering van Hadjar Abu Huraira radiallahu utlaanhu dat de heilige profet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zei Alhamdulillah rabbil alamin umul Quran wa umul kitabi wa sab'ul masani wal Quranul azim. Het alhamdulillah rabbil alamin Allah is geprezen, de Heer der Werelden en de zegt hij verder de profet sallallahu deze sura is de moeder van de Koran, de moeder van het Boek en de zeven herhaalde versen van de glorieuze Koran. Surah Fatiha wordt ook wel genoemd Al-Hamd en as salah omdat de profeet sallallahu alayhi zegt: ieder namaas begint met Fatiha. En het is verdeeld in twee delen: Eén deel is tussen Allah en één tussen de aanbidders. Wanneer een aanbieder zegt, alle lof zijt aan Allah, de Heer der bestaan, dan zegt Allah subhanahu wa taala als antwoord daarop, mijn aanbieder heeft mij geprezen. Wilt u meer weten over Allahs bestaan, ga dan op mijn website en download daar Allahs bestaan, het boek. We hoorden dus, dus dat al fatiha ook het Salah is genoemd. En het is een conditie, een voorwaarde voor de correctheid van de maas. Het wordt ook wel genoemd ashifa, as genezing. Ook genoemd ar-ruqya, dus middel. Middel tegen uh, een zwarte magie. Hazrat Abu Sa'id, Talanhu, vertelde dat een van zijn vrienden, een sahabi van de profeet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa de gewoontheid om Surah Fatiha veel te lezen, te reciteren. En op een dag werd een stamhoofd vergiftigd. En hij heeft toen Surah Fatiha voor gelezen en die was genezen. Waarop de profeet sallallahu aan hem vroeg. Oma yudhi kudna rukia. Hoe wist je dat dit een rukia is, Surah Fatiha? Hiermee is bevestigd. Dat de professor al zegt, het is de genezing, een middel om tegen onheil te beschermen en te, en van, te doen ontfermen. Surafatia was geopenbaard in Meqamukarama, zoals Ibn Abbas, Qatada en Abu Al-Aliya de talaam hebben verklaard. De ullama al van vroeger, de grote geschrift geleden. Die hebben verteld dat Surah Fatiha bestaat uit 25 woorden. Het is dus neergezonden in Mekka, Mekka Rama. Het bestaat uit 25 woorden. En het heeft 113 letters alfabeten. Surah Fatiha begint met: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah lof zijt aan Allah. Dit is een predicaat voor een nominale bepaling, clausule, waarvan de inhoud bedoeld is om Allah te behagen. En hij zegt: Hij bezit de lof van alle schepselen, of dat hij hun verlof verdient. Allah is een zelfstandig woord voor de ene de waardig is voor aanbidding, Heer van alle werelden, dat wil zeggen. Hij is de eigenaar, degene. Rab, de eigenaar is van de hele schepping, zoals mensen, jin, engelen, dieren en de rest van de schepping, die allemaal apart kunnen worden aangeduid als een wereld. Men zegt dan ook de wereld van de mensen, de wereld van de jin enzovoort. De letters alif en lam van alhamd voor het woord hamd. ...omvatte alles tot een dank en waardering van Allah subhanahu wa ta'ala de Verhevene. Ter verduidelijking, er is een verschil in alhamd en dankbaarheid. Alhamd is meer algemeen, omdat het een verklaring is van lof voor Allahs eigenschappen, de attributen... ...of voor wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gedaan. Bedankt, zegt men, voor wat er is gedaan, niet alleen voor de kenmerken. Er is een hadith waarin wordt verklaard... Allahumma laka alhamdu kullahu. Walaka mulku kullahu. Baya'dika alkhayru kullahu. Walayka wa yorja'ul amru kullahu. Dat wil zeggen, O Allah, alhamd is te weten aan Gij. Gij bezit al eigendom. Alle soorten goede zijn in Gij. Hand en alle zaken behoren aan Gij. Dus Allah is wanneer, Ismalik al-Kudus. De volgende vers is. Ar-Rahman al-Rahim. Ar Dat wil zeggen. De ene die genade bezit. Wat wil zeggen. Wat goed is voor degenen die het verdienen. Heb ik uh, uitgelegd al in sura, of in de tafsir van uh, Basmala. De andere vers is. Malik Din. Dat is de dag van de vereiste. De dag der opstanding. De reden voor de specifieke vermelding van de dag des oordeels is dat de bekwaamheid van niemand meer op die dag zal verschijnen, behalve van Allah subhanahu wa ta'ala. Mag hij Allah verheven worden, zoals aangegeven door Allahs woorden, op die dag dat Allah gaat vragen en stellen, wie is het koninkrijk vandaag? Wie wil het tegen mij opnemen? En er zal een stilte zijn. Want er bestaat niets meer en er is niets machtiger dan Allah subhanahu wa ta'ala. Van de affaire op de dag des opstanding, of anders dat hij ooit door deze uitdrukking wordt beschreven, is op een ander, dezelfde manier als hij is omschreven als verloper van de zonde. Ghafi al-Zambe. Zo kan men het als geldig nemen aan bijvoeglijk woord, naamwoord, Kun zeggen van een bepaald zelfstandig woord. Vervolgens reciteerden wij de volgende vers: Dat wil zeggen, Wij naleven alleen aanbeding voor gij, alleen. Door uw eenheid te erkennen, Tawhid. En wij vragen om hulp aan gij in aanbidding en in andere zaken. Echidnissarat al-Mustakim. Dat wil zeggen. Maak ons wegwijs, wegwijs naar uw nabijheid, Hezbollah. Dit wordt vervangen door het volgende vers. Salat al-lazina ananta alayhim, gairil Makdubi alayhim Hier wordt bedoeld niet de joden en niet degenen die dwalen, zoals namelijk de christelen. De subtiele betekenis impliceert door deze substitutie is dat de geleiden niet de joden of de christen zijn. Maar Allah Ta'ala weet het beste wat goed is. En aan hem is de terugkeer en het laatste resort. Inna lielah wa inna hele radihoon. Ik stuur je heen en naar mij zullen jullie terugkeren. Mag Allah onze meester en profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi en zijn familie, zijn gezin en met gezellen zegenen en verleen hen eeuwige vrede. Voldoende is Allah voor ons, een uitstekende beschermer is Hij. Er is geen kracht en geen macht voor redding dan Allah Ta'ala, de Hoge, de Grote. Amin, ya rabbil amin. Sallallahu azim